7 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De stichting MH17 eist dat de Maleisische premier Mahathir stopt... met verdeeldheid zaaien over de vliegramp. In een brief aan de premier die het AD heeft gepubliceerd... wordt zijn houding bekritiseerd. Mahathir twijfelde eerder aan het bewijs... dat de MH17 is neergehaald door een Russische boekraket. Nu is hij voorzitter van een stichting... die een kritisch congres over de ramp heeft georganiseerd. Volgens de stichting MH17 brengt de premier het internationale onderwerp onderzoeksteam in discrediet. In Hongkong zijn drie protestleiders opgepakt, onder wie Joshua Wong. Volgens medestanders werd hij plotseling in een auto geduwd en naar het politiebureau gebracht. Het is nog niet bekend waar hij van wordt beschuldigd. Een protest dat voor morgen gepland was, is door de, door de organisatoren afgeblazen omdat er geen toestemming is van de autoriteiten. De NS gaat met nabestaanden van gedeporteerde verzetstrijders... uit de Tweede Wereldoorlog praten over een compensatieregeling. Het spoorbedrijf werkte in de oorlogsjaren mee aan het vervoer naar vernietigingskampen. Deze zomer werd een compensatieprogramma bekend voor Joden, Sinti en Roma. Daarna vroegen nabestaanden van weggevoerde verzetstrijders ook om een regeling. President Trump heeft een bezoek aan Polen afgezegd vanwege de orkaan Dorian die afstevend op Florida. Trump wil de hulpverlening in goede banen leiden, zegt hij. Vicepresident Pence gaat nu naar Polen voor de herdenking van het begin van de Tweede Wereldoorlog, 80 jaar geleden. Dorian kan dit weekend einde uitgroeien tot de een na hoogste categorie 4. Daarmee zou het de zwaarste orkaan zijn die Florida in 15 jaar treft. Het weer in het binnenland hier en daar nog mist. In de loop van de ochtend lost het overal op. Het wordt zonnig en droog met temperaturen van 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en dan kan het 31 graden worden. Zondag is het beduidend koeler met hier en daar een bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...